Zijn tegenstander, de conservatief Luis Alberto Lacalle... zou volgens prognoses blijven steken op zo'n 45 procent. Lacalle heeft zijn verlies toegegeven. Mujica pleegde in de jaren 60 bankovervallen en ontvoeringen. Tijdens de dictatuur in de jaren 70 en 80 in Uruguay zat hij in de gevangenis. Hij volgt nu de populaire president Vazquez op. Hun centrumlinkse coalitie behaalde een maand geleden... alle meerderheid in beide kamers van het Uruguayaanse parlement. Steeds meer inwoners van de Verenigde Staten maken gebruik van voedselhulp van de overheid. Volgens de New York Times zijn er nu 36 miljoen Amerikanen die gebruik maken van voedselbonnen. Dat is 12% van de bevolking. En volgens de krant stijgt hun aantal elke dag. Van de zwarte Amerikanen maakt 28% gebruik van voedselbonnen om aan zaken als melk en brood te komen. Onder Latino's ligt dat percentage op 15 en bij blanken op 8. Onder president Bush zijn de inschrijvingsprocedures voor voedselbonnen vergemakkelijkt. Dat verklaart deels de toename van het aantal gebruikers. Zuid-Afrikaanse artsen hebben per abuis van een kind van twee... dat brandwonden aan zijn handen had, de benen geamputeerd. Op last van de regering doet een commissie onderzoek... naar de blunder in een ziekenhuis in Johannesburg. Sommige openbare ziekenhuizen in Zuid-Afrika... zijn al eerder in opspraak gekomen. Ze zijn berucht om het onzorgvuldig omgaan met patiënten... onhygiënische toestanden en het slordig omspringen met ziekenhuisafval... Het weer, vannacht is er kans op mist. Het wordt een graad of drie en aan de grond ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag veel bewolking, maar ook af en toe even zon en dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 baby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 9.